Edwina? Toch niet die actrice? De dochter ja, van. Ja, van Chris van der Weijden, de advocaat. Doet hij mee aan Vagevuur? Goh, dat is zo typisch, hè? Heer Brugge weet het, het staat op al die affiches. Maar Vanin heeft natuurlijk alleen maar naar de blote borstjes gekeken. maar je hebt het beloofd, hè. Eén slaapmutje en dan gaan we terug naar huis. Ja, in de hoop dat die twee rijpe bakvissen tegen dan... gestopt zijn met kakelen. Oh, heb jij nu ook al iets tegen Edwina van der Weijten? Oh. Ze heeft u anders nogal eens gekust, zeg. Ik wist nu toch jij mekaar kende. Ik heb die misschien één of twee keer gezien... op een of andere receptie. Ja, met haar pa, daar heb ik vroeger nog regelmatig mee te maken gehad. Ja, is Die is hier nog schepen geweest, van sociale zaken onder andere. Maar dat was ruim voor uw tijd. Ja, ja. Geef maar toe dat je het een schoon meisje vindt. Uw ogen bleven bijna in haar blouse haken. Ja, Volgens mij zijn het nogthans ook siliconen titjes hoor. Kunnen we over iets anders praten dan over borsten? Ja. Ze hebben schaak nog denken dat je gefrustreerd bent. Nummer 25? Ja, zei. gaat ook maar een weer aan de haak moeten slaan. Dat theatervolk moet elkaar de loef kunnen afsteken. Dat is toch typisch voor dat milieu. Max is nog de slimste. Die is rustig op zijn eentje een luchtje gaan scheppen. Wat dan hem misschien mee moeten vragen. Ja, ik vind hem eigenlijk wel sympathiek. Maar wie dan hier aan? Doe nu niet alsof je Pieter vandaag voor het eerst ziet, hè, Johan. Ja, no, no, no, no. uh, ja. Allee, bon, voor mij een. Uh, een Die kleine Nee, Grapje, Pieter, grapje. Nee, nee. Een, een wit wijntje, alstublieft, joh. Oké. Okay. Dreetje, wat vind je ervan? Daar iets zocht, zo'n Peugeot. Zeg, Karin, het is niet de eerste keer dat ik in een Peugeot zit. He. Hey, ja, maar het is wel de eerste keer dat je in die van mij moet zitten, nee, Dreetje. Ja, het gaat, ja, het gaat. Ja. Zeg maar ook opnieuw, zoek nu vreemd in dat je me eindelijk thuis afzet. Dat je al de vijfde keer dat, me hier dat blokje doet. Zeg, dat zou je geen nieuwe band moeten leggen. Ja, met gelijk, sorry, sorry. Kijk, Wanneer stoppen ze. En nu... Oh, kijk, kun ik kunnen u een keer het doen waarom dat ik u een lift heb gegeven. Ik wist niet dat er hier iets achter zat. Karin, ah. alstublieft, ze wacht met me dus. Trouwens, ze moet hier niet parkeren, hè. Voilà, alstublieft. Oh, madame, de speciale politiekaart. Ik zit de inspecteur, of ze zit niet, idee? Ja, volgens mij is dat onwettelijk, hè, madame de inspectrice. Go, achter uw diensteur. Kom nu maar mee, Peter, precies. Allego. Ja, maar waar gaan we naartoe? We Gewoon. Beetje wandelen hier, ze. In het In Karin, maar meintje, zeg dat niet waar eens. Hij zit toch niet van ja, plan? Ja, doe het, reetje. Ja, doe het. We gaan eens zien of dat we die fameuze potloodkoopman toevallig niet tegenkomen. Allee, Peter. ik hoop dat we u eindelijk naar huis kunnen. Ik val hem van de vaak. Ik oh, verdoor verdorie al aan uw derde bezig. Ah, wel? Ik denk dat ik u inderdaad eens op een low-vet-dieet gaan zetten. Ja, als je dat durft, hè. Dan zag ik Max zodanig de oren van zijn lijf dat hij u in vage vuur doet meespelen. Precies, of jij zou dat kunnen verdragen, dat de hele Brugge mij zonder kleren ziet lopen. Oh, ik weet het niet. Zie je dat je gelanceerd raakt en dat ja. je ook in New York mocht gaan spelen. Weet je wat, dan gaan we bij uw nichtje logeren en dan bak ik daar elke dag frieten. Peter, mogen we me nu wel beloven dat je de volgende week een beetje op je manier gaat letten, hè, Toetke? Wat is dat de volgende week, hè? Hoe lang blijven ze dan? Wow. Een week of vier. vier. Oh, had u dat niet gezegd? Nee, dat had je helemaal niet gezegd. Oeps, vergeet. Oh, sorry. Met van in. Ja, Vermeer. Waar? In het concertgebouw? En wanneer? Oké, okay, kom direct. Uh, ja, zeg je, uh, Vermeer. Blijf voorlopig overal met uw vingertjes af. Het was een grapje, brave jongen. Ah, ja, ik weet het, een heel flauw grapje, maar het zal het laatste nog niet zijn. Dat zijn Schatje, we gaan nog niet naar huis. Mm -hmm. Belangen niet, belang nie. Er is een pink gevonden in het concertgebouw. Oh, Wat? Een pink zonder lichaam. Ah, commissaris. Hallo. Ah. Dag Jan. Vertel het eens, Jan. Wel, de toestand is nog altijd ongewijzigd, er ligt daar inderdaad een pink, maar we hebben nog geen enkel spoor van de rest. Ja, en wie heeft die pink gevonden? Die mankende jongeman daar, Lorenzo Calant. Ja, dat is hier het huis bewaard. Ja, dokter Dupont is al bezig, dat is goed. Vermeulen is toch ook op komst? Ik had hem moeten horen. Hij was kwaad omdat hij juist in zijn bed wil kruipen. Hij is niet de enige. Dan moet het hier eens zien, zeg. Al die koude drukte voor een vinger. Als hij niet binnen de kortste keren een lijk gevonden wordt, dan zal ik ook gauw terug in mijn bed liggen. Goed geweten. Van in. Zeg jij wel zeker dat je nog nuchter genoeg bent om het onderzoek te leiden? Schatje, ik ga dat met de vinger in het neusje doen, gelijk gewoonlijk. Oh, nee. Ja, voor mij, ik weet het. Dat was weer een flauw grapje, oh, maar je mag toch lachen, hè? Ik heb je trouwens verwittigd. Er gaan er zo nog komen. Wacht maar tot Vermeulen even zijn duit in het zakje. komt. Allee, Pieter. Uh, begin maar met alle ziekenhuizen in de regio te contacteren, Jan. Daar is misschien iemand opgenomen zonder pink. Daar zijn we al mee bezig, He? maar tot nu toe zonder enig resultaat. Wanneer heeft die Lorenzo die eenzame pink gevonden? Wel, uh, rond half elf. Uh, hij is er nogal zeker van. Hij loopt blijkbaar vaste rondes. Ah, moet die mens rondes lopen met zijn mangbeen? Trouwens, ik dacht dat het concertgebouw superbeveiligd was. Hm? Er staat hier toch overal vol camera's en gesofisticeerde controleapparatuur. Er zijn zelfs reportages over geweest op tv... toen ze die mastodont hier nog aan het bouwen waren. Ah, oh, wel, ik vind het een schoon gebouw. Brugge mag er trots op zijn. Ik vind het ook. Ja. ja, slechte smaak, alle twee. Uh, meneer Kalant, ja. Goedag, ik ben commissaris van In. Dit is substituut Martens. U Mevrouw. hebt dus die pink gevonden... Ja, dat was niet om te lachen. Ik kan het u verzekeren. Dat kunnen wij ons heel goed voorstellen, meneer Kalant. En dat was een goede twintig minuten geleden? Bij mijn laatste ronde, ja. Ja, en hij lag dus daar tussen de lift en bijna aan de trap. Ik zag hem direct liggen toen de liftdeuren open gingen. Ja, u doet uw rondes dus met de lift? Gedeeltelijk toch, vanwege mijn been? Ah, ja, juist. Sorry. Zeg eens, om hoe laat sluit het concertgebouw eigenlijk? Oh, in principe blijft het altijd open, omdat er decors moeten kunnen afgebroken worden... ...s'nachts of om andere decors op te bouwen, vanaf morgens heel vroeg. In principe kan dus iedereen hier zomaar binnen en buiten lopen, dat mm -hmm. is al duidelijk. Ja. Ja, ja. Oké, okay, uh, meneer Kalant, ik denk toch uh, dat ik nog wat meer details van u wil vernemen. Is er hier soms een plaats waar we rustig kunnen spreken? Uh, uh, misschien boven mijn appartement? Ah, u woont hier zelfs? Ja, ja, ja. Uh, mevrouw de Substituut, wil u aanwezig zijn uh, bij de ondervraging? Ik denk dat ik eens met dokter Dupont ga praten, commissaris. Ik hoor uw verslag straks wel. Ja, dat is goed. Uh, Vermeer, ja. is er al iemand in de parking aan het rondkijken? Dat wil ik juist gaan checken. Uh, zeg, uh, hoe geraak ik daar, meneer Kalant? U zult langs buiten moeten omlopen. Er is geen rechtstreekse toegang van de parking naar hier. Ah, nee? Het heeft iets met de brandveiligheid te maken, veronderstel ik. Achso, ja. Oké, okay. goed. Uh, op naar uw appartement, meneer Kalant.